Let's play Twister.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 De korpschef zegt dat er een prijs voor moet worden betaald... als je de wereld veiliger wilt maken. Nu moeten mensen alleen DNA afgeven als ze worden verdacht van een misdrijf... waar een celstraf van vier jaar of langer op staat. Het DNA-materiaal van alle Nederlanders moet volgens de Rotterdamse korpschef... worden ondergebracht bij het Nederlands Forensisch Instituut. In Irak zijn bij een zelfmoordaanslag op een legerbasis zeker tien doden gevallen. Bijna dertig mensen raakten gewond...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 kost 37,50. We kunnen de jongeren haar en make-up laten doen voordat ze uitgaan. Ja. En je kan bij ons ook een fotoshoot boeken met Monique de Vries. Dat is dan de fotograaf. Ja. En dan kan je ook bij ons het haar en make-up laten doen. Oh, dat is wel heel erg leuk. Ja. En wat kost zoiets met die foto's en zo, weet je dat? Oh, dan moeten misschien de fotograaf vragen. Ja. Maar wel erg leuk. Dat is een Zandvoortse fotograaf ook. Ja, Zandvoortse fotograaf. En...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 Dus je kan ja. een wedstrijd echt winnen ook nog? Ja. Oh, dat zit in de jury en ja. de kleten Dat is een uh, oude leraar van mij. Van oh, de House of van de school. Oh. Welke school heb je gedaan eigenlijk? Waar was dat De uh, House of Ors. Dat is uh, een make-up school in uh, Amsterdam. Oh, dus je bent niet alleen kapster. Nee. Je bent kapster en make-up specialist. Of hoe noem je dat? visagist visagist Oh, ja. Ja. ja. Oh, vandaar ja, al die kleuren ook. Is, uh, ja. Een, ja. En moet je dan ook letten in zo'n kleuranalyse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 En want ik heb ook wel eens kleurenanalyses gehoord die over kleding gaan. Bijvoorbeeld weer hè? met ja. lappen kleurenstof of zo. Ja, maar eigenlijk als je uit zo'n test kan je ook al uh, heel veel kleuren, ja. zie je eigenlijk veel kleuren al wat mooi bij jezelf staat. Dus dan ja. heb je eigenlijk ook al een kleuranalyse voor je kleding. En mm, dan ben je meteen klaar. Ja. Ook dat is geweldig, ja. Ja, wat ze zeggen wel eens van mensen die grijs haar krijgen, uh, dat je dezelfde kleur moet verven als wat je als kind of vroeger had.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 Ja, moet bij de persoonlijkheid of, misschien ja. ook nog aansluiten. Ja, of precies, iemand uitgoeing uh, is of heel verlegen. Ja, of een uh, ja. sportief type of heel uh, erg netjes in pak. Ja, dat uh, pas je gewoon dan aan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is nogal uh, heel veranderlijk. Je hebt ook van die artiesten die elke half jaar andere kleuren in hun haar doen. Of bijvoorbeeld zo'n Madonna die had dat ook altijd. Hè? Hele ja. verschillende stijlen. Is dat niet ontzettend slecht voor je haar? Of moet je dan gewoon een hele goede kapper hebben om je heen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk wat het wel belangrijk is dat je een goede kapper om je heen hebt. Mm. En uh, vooral verzorgingsproducten voor doet ook echt heel veel met je haar.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 Of the plan, and I'll be so much stronger holding your, your hand. Step by step, I'll make it through. I know I can. You may I make it?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 Krullen maken van alles en nog wat. Nou, dat klinkt wel heel ja. leuk, hè? Allerlei dingen. En uh, dus, dat is uh, ja, ja. Ja. ja. Ik wil me eigenlijk nogal wat meer uitbreiden in de, in de shoots en uh, voor shows uh, te werken. Dus uh, hmm. dat is wel mijn bedoeling om dat ook misschien nog wel achter te doen. Dat lijkt me wel leuk.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 Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. Stemmen, viele Völker zogen hoch zu dieser Stadt, lobten Gott in seinem Tempel, der hier einst gestanden hat. Stad der Freude, stad Farbig tragisch, schön. Tausend Tore, tausend Kirchen, Synagogen und Moscheen. Tausend Plänge, tausend Düfte und Gesichter, tausendfach. Doch dazwischen tausend Mauern macht Held die Gewalt ins Schaar. Stad der Freude Stadt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 Oh, Dead on high Hear the beautiful gates long to see you arise And all of Zion sing get there you are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth. You are Lord over all the earth. You are Lord